De terugkomst van de roerdom van Gerrit Pleiter. Ja, twee keer in het jaar geven was er een uitvoering. Wat vonden ze nou voor? Harm is het Als ze met de repties klaar zijn, komt hij hier terug. Maar nou, anders hoeft die nog wel even geduld moeten hebben. Ik heb de tijd. Hebt u Herkert ook gekend? Wie? Herkert. Wie is u vroeger gewoond, zullen Herkert. Ik heb vandaag een brief van de raad. Goeiedaam. Oh. Goeiedaam. Goeie de, ja, de, heel aardige brief. Dit doet niet minder, Evert. Herkert. Ja, ja, ja. Zeg, weten jullie uh, of u vroeger zekere Herkert heeft gewoond? Wat is er met Herket? Deze meneer hier vraagt of Herkert hier van woont Zo, vraagt die meneer daar? Ja, nou, die naam zegt wij niks. Zeg maar de roerdom. Oh, die. Nee, die woont hier niet meer. Wat uh, moet die meneer met Herkert? Deze meneer moet niks met Herkert. Is het soms een vriend van meneer? Zelfs dat niet. Ik heb vanmorgen een brief van Palla gehad, koning. Dat is niet meer dan de plicht. Ze mocht je elke dag wel eens een levenstekens sturen. Nou, dat zeg je nou wel, maar stank voor dank komt vaker voor. Dan moet jij je maar gelukkig prijzen. Ja, ze komt bij ons logeren. Hé, hey, Fanny. Hoe heet je dat, Fanny? Wat is er? Mevrouw de professor komt bij even logeren. Zo. Dan ga je zeker nog wel wat aan je huis verbouwen. Wat zou even het nou nog moeten verbouwen? Een douche of een bad erin? Evert zou geen douche in zijn huis hebben. Ik kom nooit bij hem over de vloer. Ik kom toch nooit bij jou over de vloer, Evert? Evert is een man in bonus. Dus hij is heel gewoon, niks geen koude drukte. Oh, je bent ook een beetje de tweede vader. Zo mag je jezelf toch wel beschouwen. Zo stond je op zo'n goede voet met mevrouw, Evert. Ik moest wat aan de waterleiding doen. De dominee was op huisbezoek. Ja, toen begon het opeens. Ik wist niet dat jij er zo eentje was, Evel. Stel er maar eens uit van. Maar er zijn toch allemaal hetzelfde. Wie is dat daar met zijn zonnebril? Weet ik niet. Waarom vroeg hij dan naar Herkert? Die naam schoot er ineens te binnen. Ja, maar daar kom je toch niet zo vanzelf op? En waarom heeft hij zonnebril voor zijn kop? Hij zal het scherpe licht niet kunnen verdragen. Als Evel dat, dat hij was geweest, dan eh, was hij met dat kind mooi misgegaan. Met Paula, Pak Had je dat wel eens eerder bij de hand gehad, David? Heel nog nooit. Ja, je hebt toch schapen? Je moet je toch ook altijd helpen, schapen? Dat zeggen ze hier allemaal. Kom, <laughs> nou, dat is heel wat anders. Dat meen je niet, David. Zo, zo, zo, zo goed is dus bijlogeerend. Ja. Heb je nog wat onder de keur, koning, ja, kom. Moet jij ook wat zien? Dat is een heel voorname vrouw geworden. Nou, je kent haar vast niet terug, koning. Moet jij ook wel? Uh, ja, doe maar van hetzelfde. Met zijn ik zijn we hetzelfde geloof. <laughs> Wie uh, is dat? Ja, die kwam hier uh, in de namiddag. Hij heeft hier ook gegeten. Met zijn zonnebril ook? Met zijn zonnebril ook. Nou, dat heeft het toen vast niet gesmaakt. Je kent hem dus niet. Nee. Wat komt hij hier dan doen? Hij uh, wacht op haar. Hoe je dat even? Mm -hmm. Ja, ik zag hem vanmiddag al in het dorp. Hij is de hele tijd bij de oude school gestaan. Nou, dan heeft hij ook niet veel meer gezien dan dit getimmerde raam van de rotzooi. Ja, ja, ik dacht nog. Wat hij daar zoekt is mij een razel. En, eh... Uh, wat moet hij met haar? Harm. <laughs> Harm ken je toch? <laughs> er is altijd van die uh, vreemde zaak die ja, Maar wat moet een zijn nou die over herken begint dan met Harm? En dan nog even de op. De zon is toch al lang onder. Ja, maar dat weet je niet. Al die zo'n ding op je neus, hè. Ja. Maar waarom vraagt hij dan naar, uh, Herkert? die schiet jij dood. Dat heb jij gezegd. Jij moet je bek houden, Garen. Jij ja, bent bang dat hij terugkomt. Dan moet jij aan je woord houden. De roerdomp komt terug, vroeg of laat. Hm. Onthoud mijn woorden. Jij wilt moeilijkheden, hè? Jij vraagt weer eens om troubles. Die jongen van jou, die toet het wel af, Korinck. Heb je daar nooit last van? Nou, hoe vaak heb ik nou tegen hem gezegd? Denk nou eens aan mijn klanten, niet? Oh, ik zou dat niet toestaan hoor, als het mijn jongen was. Ik liet hem niet altijd op zijn kamertje zitten toeten. Waarom gaat hij niet bij de van varen? Jongen heeft toch niks hier. Maar er is hier genoeg te doen. Alleen, je moet je wel aanpassen. Jij kunt niks van de jongen hebben. Van die wel? Die kan alles van pliet verdragen. Vries, vries nog wat je te maken zit, je te wens voor je dat je zit er op die kamer? Die jongen is precies zijn moeder. Ja, dat gaat hem ook nog een zakje. Precies zijn moeder. Dat zeg ik en daar blijf ik bij. Nu nog, nog eens wat in mijn glas, alleen... Zet er niets meer in. Wat is nog? Dan één ja. glas dan. Ja, zijn moeder was een heel ander type als jij. Je hoorde niet onder de mensen. Bliet is precies zijn moeder. Hou daar een beetje rekening mee, Fanny. Je zuip weer best vanavond. Oh, dat heb ik altijd. Als de roer donker roepen. Je moet harm nog halen. Ik ben bang. Over de roerdompen. Wie hier nou nog één keer over de roerdompen begint, die gaat eruit. Stel je niet zo aan. Als de roerdom zich hier nog een keer laat zien, dan wordt het in de oorlog. Maar als ik de waarheid over jullie vertel, dan blijft er geen span van jullie heel. Toen jij kwam, hebben we afgesproken dat we er nooit meer over zouden praten. Daar houden we ons aan en jij houdt je er ook aan. Hoe komt Harm hier? Ja, zegt dat zo papa. Hoe komt Harm hier? Ja. Ja. Als hij helemaal over de brug moet, dan wordt het wel morgenochtend. Hebben we nou een veerman of niet? Zolang Harm bezopen is, hebben we geen veerman. Harm, het is tijd opstappen. Ik heb nog geen bel gehoord. Meneer, hier wordt op Harm. Je kunt er van Ik Ik ben ze, krijg ik niet. Het is toevallig je werk. Zie maar. Die brandstichter wil spreken, dat gaat hij hem zelf maar halen. Uh, denk aan onze afspraak, gaan. Die vind je vlak tegen je gat. Ik laat me niet door jullie sturen. Ik dacht dat ze jou hadden ingepeperd om niemand aan de kant te laten staan. Dat zou zouden we niet over praten. Ook al kan je iemand zijn leven dan meer. hebben. Jij laat me staan, hè. Oh, dat er niet weer bij. Wat is dat te langheid? Wat jullie hier deden, daar praten jullie niet meer over. Dat is ook nooit bestraft. Ze hadden jullie wat ook. Laat niet mij. Ik ga op de boot. Laat hem toch zitten. Laat hem niet van in. Please, op de taal. Please. Daar zit. Please. Fanny gaat ook mee. Harm is nogal hier. Je bent de boten naar Aarno stijgen als liggen. Zo helder is het. Harm komt altijd meteen weer naar huis. Niemand weet waarom ik drink. Je bent gewaarschuwd, hè? Je zegt ook dat als je de oorlog niet hoort. Ik moet mijn verdriet wegdrinken. Ja, laat maar. Alles wat je wilt zeggen is al gezegd, we weten het nou wel. Dit heb ik nog nooit verteld. Geef hem nog maar een glas, dan houdt hij tenminste zijn wafel. Ik heb gelogen. Ik heb Orf wel zien staan. Ik wist ook dat ze op de hielen zaten. Het was precies zo'n avond als deze. ...brandhelder. Ik zag hem naar de waterkant lopen. Daar zou de boot klaar liggen. Ik had hem die namiddag weggehaald. En toen zat hij in de val. nergens meer heen. Ik had hem toen moeten gaan halen. Hij was mijn vriend. Ik had hem niet in de steek mogen laten. Het is al een mens. Een leven geleden heeft de straf gehad. Hou erover op. Doe eens het in het vlas, komen? Gaf uh. uh, hier. Uh. zing nog eens wat en hou je mond. Zeker. ik jij ook weer dat die poot Nou, dat heb ik al vaker verteld. Toch ben ik het elke keer weer vergeten. Telkens als ik je zie lopen, dan vraag ik het mezelf weer af. Nou, ze mogen vlak naar mijn geboorte dat te vallen. Het is nog wel goed gekomen. Het was er wel sneu voor je. Och, ik heb te melen hier leven. Eén gaat door de wereld met een manke poot, en de andere met een manke ziel. Met ze heeft een manke ziel. Met ze zie je niks, maar hij is erger dan toe als wij allemaal. Je vergis je. Het is duidelijk aan hem te zien. Dan mag jij je bril eerst wel eens afzetten. Met zo'n ding voor je kop zie je toch helemaal niks. Je moet niet zo lief Ever. Evert. Die poot hebben de Duitsers hier bezorgd. Er zat ik nou de hele tijd al aan te denken. Durf jij die bril soms niet af te zetten? Kun je dat plezier doen? Kijk maar. Dat is de roerdomp. De roerdomp is terug. Wat kun je hier doen, denk ik? Als die hier nog een keer terugkomt... Harm. Dat heeft met ze gezegd. Ik zeg het je niet voor de tweede keer, Harm. Ik probeer het er Dat is niet verstandig van je. Het is ook tegen de afspraak. Ik wil eigenlijk de waarheid door eens worden. Van jullie. Daarvoor is dat toch te laat. De waarheid van toen is niet meer de waarheid van nu. Waar kom je naar zoeken? Ik laat me niet afschepen met praatjes. Jullie maakt op zijn tijd zijn fouten. Waarom hebben jullie mij in de steek gelaten? Jij met ze. Jij had toch je mond kunnen openen? Ja, maar alles mogen aandoen, dat toch niet. Jullie hebben mij een leven lang met die vraag laten zitten. Ik kom het antwoord halen. Dat kun jij geven. Als dus jij met ze wijzigt om het te zeggen, dan ga ik naar je huis. En dan zal ik je vrouw dwingen om hier te zeggen wat ze weet. Houd je van met ze is dood. Je liefst. Dat is de waarheid. Jullie willen niet dat ze het zegt. Koning, ja, ik wil er niks mee te maken hebben, maar het is waar wat Eva zegt. Het is niet dood. Een antwoord dat jij zoekt vind je niet. Als stond Aaltje van Metz in levende lijven hier... dan zou zij het je ook niet kunnen geven. We hebben allemaal ons eigen verhaal in onze kop... maar ons geheugen is een geboren leugenaar. We weten alleen wat we weten willen. Dat jullie mij op een jeep door het dorp hebben gereden. Een bord om mijn nek met de woorden... ik ben een moordenaar. Ze hebben je vrijgesproken. Mijn huis hebben jullie in brand gestoken en alles gepland. Het is je voorgoed. Maar ik loop nog altijd met het bord om mijn nek. Ze hebben me vrijgesproken. Ze hebben gezegd dat ik onschuldig was, maar niemand van jullie heeft de woorden eraf geveegd. Ze hebben gezegd, kom daar nooit meer terug. Ik er met niemand over. Ik heb al die tijd mijn mond gehouden, maar ik kan het niet meer opbrengen. Ik wil dat jullie het ongedaan maken, dat jullie die woorden van het bord afhalen. Wat geschreven is, is geschreven. Het is nog lang genoeg geleden. Je vrouw is dood. Haar doe je er nou geen kwaad meer mee. Vertel de waarheid. Die is verteld. Je liegt met haar. Ja, laat het nou maar rust, dat schiet je ermee op. Ik draag het niet lang alleen. Ik wilde een gijzelaar hebben. Dat moest jij worden, met ze. Je was bang, want je wist dat wij zouden over doorgaan. Je hebt je oude vader gevraagd om voor jou te gaan. Toen hij weigerde, kwam je zelfs bij mij. Ik was niet getrouwd. Ik had niks te verliezen, zei je. Toen niemand jouw plaats wil innemen, heb je je vrouw gedwongen te gaan. Dat is niet waar. Ze is uit zichzelf gegaan. Ik wist niet eens dat ze weg was. Je hebt haar gedwongen om mannenkleren aan te trekken. Je hebt zelf haar haar afgeknipt zodat ze op een man leek. Jij wou niet dood. Iedereen mocht dood, maar jij niet. Ze deed het voor mij. Ze hield van me. Jij hebt jaren achter haar aangelopen. Ze wou jou niet. Ze deed het voor mij. Dat kon jij niet verkroppen. En daarom ging jij je eentje op avontuur. Maar je had de zaak op zijn beloop moeten laten... De oorlog was al bijna voorbij. Maar jij moest zo nodig haar bevrijden. En dat ging verkeerd. Er vielen doden. Toen kwamen ze hier wraak nemen. Waar was jij toen? Als jij voor de dag was gekomen, dan was hier niks gebeurd. Daar is Harm. Ben jij dat, Herkert? Riep jij zo even... Wat kom jij hier doen? Met ons praten. Ja. Je wilt toch met ons praten? Jij zou hier nooit terugkomen. Kom er maar bij zitten. Jij zou je hier nooit meer laten zien. Zeg maar wat je wilt drinken. Ik trateer. Maar doe er maar wat hij zegt. Ga zitten. Schat, jij ook maar aan ga. Blijf dan niet achteraf zitten. Kom er ook bij. Ik zit liever hier. Ik heb hier mijn eigen stekkie. Heb je lekker gevaren, Fanny? Ja? Waarom hou je Fanny? Ik heb je nog gewaarschuwd. Als ik het volgend jaar mee ophoud, dan mag Piet mijn baantje. Hij doet het vast beter dan ik. Hij zal nooit iemand laten staan. Ik ga je weg. Ik blijf hier niet. Hoe geen domme dingen, Fanny. We denken allemaal wel eens dat we er niet meer tegenop kunnen. Maar het wendt. Alles ja. wendt. Ik zag je al vanmiddag bij de schoolwerkers. Met de school van meester Baan. Die streelde altijd dat we weer het erg boend hadden gemaakt. Tuig. Tuig met de knuppels zoals jullie nog op de modder jagen. Jullie hebben mij door de grond laten krapen. Ik kwam er terug. In 45, in hetzelfde lokaal. Jij was daar toen commandant, Harm. Wat jij precies in het verzet hebt gedaan, dat is mij niet helemaal duidelijk, maar je was een commandant. Daar heb je een kaal aan met een roestige schaar en een oude tondeuze, zodat het bloed me in de ogen liep. Ik herinner me nog goed de avond toen jullie feest hadden. Wordt dat nou allemaal nog eens opgehaald worden Arme? Dat is niet verleden tijd. Dat gebeurt nog elke dag. Hier in mijn hoofd gebeurt het elke dag. Waarom zou ze er niet over praten? Dat is mijn bevrijdingsfeest. Laten we nog maar eens op drinken. Koning, geen nou manzor bij. Ik was naar jouw slachtoffers slachtoffer, ook die avond. Jij stelde de BS'ers in slaggoorden op. Ze vormden een kring. Ik moest als een circuspaard zo snel mogelijk in de ronde lopen en allemaal sloegen ze me om op het huis. Toen ik op het laatst bewusteloos viel, hebben jullie een paar emmers water op me heen gegooid en begonnen jullie opnieuw. Hoe het verder is gegaan, weet ik niet meer. Misschien wil jij dat nog even vertellen? Nee? Nou, dan niet. Ik kwam weer bij en het eerste wat ik zag, was jouw lachende snoep en begon het spelletje van pesten en slaan opnieuw. En jij moest zeven. Moordenaar, sneeuw en jij krijgt de kogel. Het heeft jaren geduurd dat ik mezelf niet anders kon zien dan als sneerlap en moordenaar. Doe jongens, erin, eens. Ik trakteer vanavond. Na een paar weken werd de school ontruimd en ging ik naar het kamp. Dat hebben ze na nou een paar dagen vrijgelaten. Ze hebben me schadevergoeding gegeven, verontschuldiging aangeboden. Het berust op verkeerde inlichtingen, zijn ze. Ik kom jou nou vragen, wat waren die verkeerde inlichtingen dan? Ze hebben we toch vrijgelaten? Daar hebben we nooit iets van begrepen. Jij ook niet, met ze? Nee, ik ook niet. Jij, Hevers? Toen het oorlog was, zei ze in wonderen. voor landverraden zal in bevrijd Nederland geen plaats meer zijn. Maar toen de oorlog over was, lieten ze ze toch allemaal vrij. Het was een vuil zakje. Waarom lieten ze mij dan vrij? Waar staat dat ons niet? Onze is nooit iets gewaagd. Zeg jij het dan, ze? Je weet mijn antwoord. Nou, oud je van Metzen dood is, kan ik het wel zeggen. Nou kan niemand er iets doen. Zij heeft in een brief aan de commandant de waarheid over Metzen verteld. Zij hebben hem willen arresteren. Ik heb ze om niet te doen. Dungenaar, meneer Geluggenaar. als ze zich niet meer verdedigen kan, dan kom jij hier terug om bij die stenen om de nek te binnen. Ik heb er een leven lang mee gelopen. Loop jij er nog maar eens een paar jaar mee. Dacht jij dat jij de vreugde zou beleven? Dat heb ik uitgedacht. aardig gedacht. Nou, ik heb jullie hier zien zitten, maar weet ik het niet meer. Jullie hebben mijn leven verpest. Geen dag. Geen nacht had ik er niet aan gedacht. Levenaar. Levenaar. Ze heeft geen brief geschreven. Jij ligt het. Heb jij die brief gezien? Uit Wat ze mij gezegd hebben. Dat geloof ik. Ik heb Panna laatst geschreven. Ik denk dat je je leven aan mij hebt danken, Maar wie zegt dat zonder mij ook niet goed was gekomen? Misschien moet jij eigenlijk ook weer een andere verklaring zoeken. Iets dat voor de hand ligt. Waar wij vergeten met te denken. Ik zocht de mensen die mij onrecht hebben aangedaan. Maar ze geven geen antwoord op de vragen die ik stel. Vreemde Ze voor me. Toevallige bezoekers in een toevallig café en een dorp dat mij vreemd is. Koning, gij naar uw voordat we naar huis gaan. De terugkomst van de roerdomp. Er wordt een spel geschreven door Gerrit Pleiter.